Dikter Haak met het NOS Journaal. De Haagse politie heeft nog meer jongeren aangehouden in verband met de overval. Vorige week woensdag in Den Haag. Een groep jongeren drong een huis binnen. Twee kinderen van 8 en 13 die alleen thuis waren werden bedreigd. waarna de groep een aantal spullen meenam. Diezelfde dag werden al drie tieners van 14 aangehouden. Deze week kwam de politie nog eens zes verdachten op het spoor. De jongste is 11, de oudste 17. Op de jongste na worden ze morgen allemaal voorgeleid. In de Libische havenstad Benghazi is een gekaapte olietanker aangekomen. Opstandelingen hadden het schip gisteren voor de kust van Malta overmeesterd. Het vervoerde 40.000 ton olie voor het bewind van de Libische leider Gaddafi. De opstandelingen waren met een sleepboot naar de tanker gevaren die bij Malta voor anker lag. Ze deden zich voor als aanhangers van Gaddafi door de oude Libische vlag te voeren en kwamen daardoor makkelijk aan boord. In Frankrijk komt een gerechtelijk onderzoek naar IMF-topvrouw Christine Lagarde. Ze zou een paar jaar geleden haar positie als minister hebben misbruikt ten gunste van de omstreden zakenman Bernard Tapie. In 2007 schakelde Lagarde drie rechters in die in een arbitragezaak een einde moesten maken aan een slepende rechtszaak tussen Tapie en de bank Crédit Lyonnais. De rechters kenden Tapie een vergoeding toe van ruim 285 miljoen euro. Lagarde volgde kortgededen bij het IMF Dominique Strauss-Kaan op... die het veld moest ruimen na een aanklacht over verkrachting. De Friese politie wil in één dag de achterstand wegwerken. Er liggen volgens het korps zo'n 700 eenvoudige zaken op de plank. Het gaat bijvoorbeeld om mishandeling, inbraak en oplichting. Als voorlopige dag om de klus te klaren wordt 29 oktober genoemd. Er worden dan tientallen extra agenten ingezet en er komt hulp van andere korpsen. Bij het OM is afgesproken dat verdachten snel zullen worden vervolgd. Het Weer nog in het midden, noorden en oosten, nog geregeld zon vanuit de Zuidwesten, meer bewolking en aan het einde van de middag in Zeeland regen. Dus 22 tot 26 graden, vanavond overal regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de randstad staat alleen een file bij Utrecht op de A2 naar Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Viale 5 kilometer, omrijden kan via de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Het is nu donker, buiten is het stil. Ik stel me weer de vraag, is het dit? Zelda Ja. You're <laughs> Do you want to go to the plage with me? By your side is the only thing on my mind. So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 Willing to shave and shower. Willing to buy you flowers. Willing to do it.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 106.9 is zon, zee, zandvoort en onderzoek. I saw something so sweet. All that I know, you work for it. yeah